In Zuid-Korea is dominee Moon overleden. Sun Myung Moon werd door velen gezien als een sectenleider. In de jaren 70 en 80 kwam hij in de publiciteit... onder meer door massale huwelijkssluitingen, waarbij rijen, bruiden en bruidegommen elkaar het ja-woord gaven. Moon was omstreden omdat hij antisemitisme en homohaat zou uitdragen. Hij was jarenlang niet welkom in Europese landen. Dominee Moon is 92 jaar geworden.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 Lara Rensen. En Marcel Ooster. Het is maandag 3 september. Goedemorgen. We melden ons vanaf vandaag tot de verkiezingen vanuit de studio aan de Hofweg in Den Haag. Zo is dat. Dat is makkelijker voor alle politici en collega's hier. Marcel Beul komt ze zo dadelijk vertellen hoe het staat in de verkiezingscampagne. En Joost Vullings kijkt vast vooruit naar het Radio 1-verkiezingsdebat vanmiddag. Tussen half negen en negen is P van de Diederik Samsom te gast. Hij beantwoordt uw en onze vragen. En we ontvangen hier ook communicatiewetenschapper Rens Vliegendhart. Hij presenteert zijn boek over de media en de politiek. En dat heet U kletst uit uw nek. De rechters Kampfleisch en Westenberg, die moeten vandaag zelf voor de rechter verschijnen. Jeroen de Jager beschouwt dit opzienbarende proces voor. Zit de nieuwe Franse regering niet mee? De werkloosheid was in decennia niet zo hoog. Correspondent Frank Renoud vertelt zo over de consequenties. Het academisch jaar wordt vandaag geopend. Kijken terug op het leven van Dominé Moon. En Marcelle Mesker heeft de laatste uitslagen van het US Open. Met Tom van het Hek bespreken we het afgelopen voetbalweekenden nog. En het absurdistische en komische televisieprogramma Toren C begint aan het vierde Seizoen. We seizoen een van de makers, Margot Ros. Dat en heel veel meer in dit radio 1 journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet via nos.nl. De nieuwe VN-gezant voor Syrië, Lakdar Brahimi. Is aan zijn taak begonnen. En hij liet onombonden weten het somber in te zien. Zijn opdracht is vrijwel onmogelijk, zo zei hij tegen de BBC. I know how difficult it is. How nearly impossible. I can't say impossible. Nearly impossible it is. People are already saying, you know, people are dying. What are you doing to to, to to help? And indeed, we are not doing much. That in itself is is is, is a terrible way. Afgelopen maand was de bloedigste in Syrië tot nu toe. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn er in augustus ongeveer 5000 mensen in het land gedood. Gisteren filmde de oppositie in het dorp Al-Fan bij de familieleden van 21 doden... die zouden zijn gevallen bij een aanval van het leger. Volgens de Syrische oppositie zijn in totaal inmiddels zo'n 20.000 mensen omgekomen in het conflict. Voor het tweede weekend op rij is het onrustig geweest in Belfast. In de Noord-Ierse stad zijn zeker 26 agenten gewond geraakt toen ze ingrepen bij een optocht van een katholiek muziekkorps. De protestanten probeerden die optocht tegen te houden en dat liep uit de hand. Police were attacked by loyalist protesters who were being kept back from a republican procession. Officers used water om to disperse crowds after they were hit with missiles, including stones and bottles. Vorige week waren er ook al rellen rond eenzelfde soort optocht. En ook toen raakten agenten gewond. In Zuid-Afrika wordt vandaag een begin gemaakt met de vrijlating van 270 mijnwerkers. Die werden beschuldigd van de moord op hun collega's. Gisteren is de aanklacht tegen 100 van hen voorlopig al ingetrokken. De miners of protesters. All the accused persons. are to be released conditionally on warning. and their case postponed. pending the finalization of investigations. In of Mijn werkers waren aangeklaagd op basis van een wet uit de tijd van de apartheid, maar dat is niet zo raar zegt de Zuid-Afrikaanse justitie. I wish to emphasize that the decision to institute metal charges against the miners is based on sound principle which has not only been part of our legal system for decades but continues to remain relevant and applicable in our democratic dispensation. The NPA has applied the in many cases before. De rest van de gevangen mijnwerkers wordt donderdag vrijgelaten. De rechtszaak tegen de rechters Kalbflies en Westerveld begint vanochtend in Amsterdam. Twee worden beschuldigd van mijn-eet in de zogeheten Chips zaak. De belangrijkste getuige verschijnt meteen al in de rechtbank, vertelt NRC-journalist Marcel Hane. De getuige die dat verklaart is een voormalige griffier van de rechtbank in Den Haag, waar ze ook allebei werkten. En misschien toch wel belangrijk, zij was de voormalige van, of minares, de vriendin van een van de rechters, van de heer Kalpvlees. De twee rechters zullen vandaag proberen om de verklaringen van de getuigen onderuit te halen. Volgens NRC hebben ze daarvoor hun hele netwerk ingeschakeld. En Dat gaat dan van de baas van het Openbaar Ministerie destijds, Harm Brouwer, de minister van Justitie, collega's bij de rechtbank, bij Hoven, bij de Hoge Raad, de Telegraaf is ook heel belangrijk in dat netwerk. Die worden allemaal benaderd in de hoop dat ze iets kunnen bijdragen aan hun verdediging. De zaak tegen de rechters begint straks om negen uur. In Zuid-Korea is de oprichter van de Moon-sekte overleden. Dominee Sun-myung Moon werd vooral beroemd door de massale huwelijksceremonies die hij organiseerde. In de begin jaren 70, begin jaren 80. En daarin trouwden hij tegelijkertijd duizenden volgelingen. Ook wel de Moonies genoemd. Het klonk ongeveer zo. Senator Hamida. Congratulations. Dominee Moen is 92 jaar geworden personeel van de Duitse luchtvaartorganisatie Lufthansa gaat opnieuw staken. Morgen leggen ze op een paar luchthavens het werk neer. Maar ze zeggen nog niet op welke. Ze onderhandelen al een jaar met de leiding van het bedrijf. En hebben er geen vertrouwen in dat het nog goed komt. Het want het gaat niet meer slechter. Waar zal dat nog invoeren? Ook die bedingen werden slechter. Er wordt meer verlangd. Vrijdag werd er ook al gestaakt toen op de luchthaven van Frankfurt. Daardoor vielen veel vluchten uit. In Charlotte, de dus Amerikaanse staat North carolina wordt deze week de Democratische Conventie gehouden. Daar komen Democraten uit het hele land op af, maar zij zijn niet de enige. Ook demonstranten hebben inmiddels de weg naar de stad gevonden. En hun boodschap is: de Democraten zijn niet meer te vertrouwen. To wat they claim is hun standaard. De demonstratie begon bij de Bank of America in Charlotte. Want de economie is ook nu een belangrijk thema. We gaan organiseren en we gaan um, strijden. En dat mensen heel verantwoordelijk really zijn um, en verantwoordelijk voelen door het politieke systeem. Dat politici van beide partijen niet doen om de interests van mensen te vertegenwoordigen En aan het einde van de dag the ze uh, the the the de the these van banks banken en corporaties hier right in Charlotte. President Obama is nog onderweg naar Charlotte. Donderdag houdt hij daar zijn acceptance speech. Hij is dan officieel kandidaat voor de verkiezingen. Meer dan 3 miljoen Fransen zitten zonder werk, vertelde de minister van Arbeid, Michel Sapin, in een interview. En het wordt nog erger, waarschuwt hij. Vous avez dépassé les 3 millions et vous avez dépassé 10 et La question elle est: est-ce que ça va augmenter encore beaucoup? Oui, ça va encore augmenter. Est-ce qu'à un moment donné, on peut l'inverser? Oui, on peut l'inverser. De minister denkt dus wel dat de trend kan worden gekeerd, maar ja, dan moet er hard worden ingegrepen, zegt hij. En prenant quelles décisions? Ce sont les décisions économiques, ce sont les décisions européennes, die sont là, fondamentalement, niet om te faire plaisir, maar om te remettre de stabiliteit en te bereiken de création d'emplois. En puis ce sont les décisions dans le domaine de l'emploi en du travail. Sinds eind jaren 90 is de werkloosheid in Frankrijk niet zo groot geweest. Er is een vervelend tekort in Australië. Er is dit jaar niet genoeg tegengif tegen de meest gevaarlijke spin ter wereld. Deskundigen hebben wel een oplossing, maar dat is best een spannende. Mensen moeten die dieren gaan vangen, zodat het gif eruit kan worden gehaald. Usually we're the ones saying to people, uh, if you see a dangerous animal, leave it alone, and then it will leave you alone, and you won't have any run-ins. Uh, but it is really important that we turn to the community to actually obtain our funnel webs. It's the most productive way for us to to get these animals per jaar wordt er een tiental Australiërs door die spin gebeten en dat is geen pretje vertelt dit slachtoffer. The is just coming out of me everywhere Had the shakes Felt a bit fine. Nee, Voelt niet helemaal lekker. Dus om het gif uit de beesten te krijgen moet ongeveer 70 keer langs de tanden van de spin worden gewreven. De beurzen dan van vrijdag sloten een rustige maand augustus af. En dat deden ze met winst. Beleggers op Wall Street houden hoop op nieuwe steunmaatregelen van de Amerikaanse banken. De Dow Jones Index eindigde 17e hoger. De Nasdaq klom 16e procent. Ook de meeste Europese beurzen sloten positief. Um, daar hopen beleggers hier dus in Europa dat de Europese Centrale Bank met nieuwe maatregelen komt. AIX eindigde een half procent in de plus. En sloot daarmee de maand bijna 1 procent hoger af dan de maand ervoor. In Japan wordt er alweer gehandeld. De Nikkei Index staat op bijna een half procent. In de min. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is elf minuten over zes. Afgelopen weekend werd bekend dat Hal David is overleden. Samen met Bert Beckerack schreef hij talloze hits. Had een groot en rijk oeuvre zoals Do You Know The Way To San Jose? Walk on by and Anyone Who Had A Heart. Aretha Franklin nam van Hal David en Bert Beckerack het nummer I Say A Little Prayer. But I Reader Franklin hoorde u met I say a little prayer. Kwart over zes. Wij zitten in Den Haag. Mark Robin Visser. Goedemorgen. Goedemorgen. In Amsterdam. Ver, vertel eens even hoe zitten jullie er eigenlijk bij daar in Den Haag. Nou, wel gezellig. Het is een beetje. Hoe ziet het eruit? Kleiner hokje. Dat is gezellig, licht, <laughs> indirecte verlichting. Niet veel oh, mensen hier. We zijn vroeg. Ja. En hoe is het bij jou? En ik ben, zoals ze doen, gebruikelijk weer buiten op straat. He? Want zo zijn de taken verdeeld, tenslotte. Heel goed, wat ga je doen, Mark Robin? Je gaat je, je, gaat je ja. laten onderrichten vandaag. Ik wou, zeggen, ik wou even zeggen, van als je heel stil bent, kan je ze misschien al horen... maar ik ben bang dat het nog een beetje te vroeg is daarvoor. Het is toch altijd weer een bijzonder moment, deze dag. En ik weet zeker dat in de loop van de uren ze overal in Nederland zullen opduiken. Vooral op stations en bij bushaltes. Dat zijn namelijk... De studenten. Want het academisch jaar opent vandaag weer en dat betekent dat de treinen en de bussen, veel reizigers die weten dat uit ervaring, altijd weer een stukje voller zitten. Het onderwijs gaat weer beginnen en uh, ja, dat is voor de universiteiten natuurlijk altijd een uh, goede gelegenheid om eens eventjes een boodschap de wereld in te sturen. We hebben vanmorgen in trouw al kunnen lezen, hè, de Landbouwuniversiteit Wageningen die pleit voor een nog intensievere landbouw. Nou, zo gaan alle universiteiten vandaag bij hun eigen opening een, een boodschap uh, geven. Ik heb even een lijstje gemaakt, want ik weet er nog een paar. In Maastricht bijvoorbeeld uh, wordt een oproep gedaan, een pleidooi... voor het uh, komen tot topuniversiteiten, dus een verhoging van het niveau. In Rotterdam is Prins Constantijn aanwezig... In Leiden zal het uh, academisch jaar worden geopend in de Pieterskerk. En er is dan onder meer uh, Paul Snabel, de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau... en Maxime Verhagen, de demissionair minister van de Economische Zaken. In Utrecht is staatssecretaris Halbe Zelstra. In Tilburg meneer Bernard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW, de werkgeversorganisatie. Allemaal hartstikke leuk, was ik heel graag naartoe gegaan. Maar ik heb gekozen voor Amsterdam... Niet alleen omdat hier twee universiteiten zijn... maar ook omdat er bij allebei iets aan de hand is. De Vrije Universiteit, daar loopt een groep... ja, wat zal ik zeggen, muitende hoogleraren rond. Die uh, willen de, de, de opening van het academisch jaar boycotten. Gaan een alternatieve opening houden vanmiddag. Waarom, gaan we straks horen. En de Universiteit van Amsterdam zal vanmiddag een appel doen aan de politiek, een hartenkreet mag je wel noemen, zeggen. En dat is natuurlijk in verkiezingstijd, Marcel en Lara, ontzettend interessant. Gaan we ook straks horen waar die hartenkreet van de Universiteit van Amsterdam over gaat. Nou. Dus, ik blijf vandaag in de hoofdstad. Heel goed. Marco en vissen. Als ze een belangrijke boodschap hebben, geven wij hem gelijk door aan Diederik Samson... lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Hij is de gast na half negen. Een op de twaalf stemgerechtigden is van niet-westerse afkomst. En al die stemmen zijn goed voor in totaal elf zetels. Het heeft dus zin om als kandidaat-kamerlid van Turkse komaf... stemmen te werven op plaatsen waar veel Turkse Nederlanders komen. Nou, gisteren gebeurde dat in restaurant Conjali in Rotterdam. Verslaggever Colette van Une was er ook. Er zijn eigenlijk weinig gewone stemmers op het etentje afgekomen. Het is een beetje een netwerkbijeenkomst geworden. Op nummer 24 van de CDA-lijst staat Turan Yazir... U heeft natuurlijk een moeilijk verhaal hè? met de PVV geregeerd. Niet echt een partij waar uh, veel Turks-Nederlanders dol op zijn. Hoe zorgt u dat zij op u gaan stemmen nu? Nou, dat is niet voor iedereen zo. Uh, kijk, uh, het is wel zo dat mensen dat als een, uh, een vraagstuk naar voren brengen. Van, uh, jullie hebben met Wilders uh, samen uh, in een gedoogconstructie gezeten. En, uh, maar als je het verhaal vertelt, uh, het verhaal van het CDA, de boodschap van het CDA dat het nu in deze tijd gaat om de toekomst van Nederland... en dat het gaat om werk, gezin en samenleving, dan, uh, dan draaien mensen wel bij. En dan raken ze wel overtuigd. En kunt u dan ook beloven, ik zal nooit meer, wij zullen nooit meer met de PVV gaan samenwerken? Uh, ja, dat uh, geef ik ook aan. Maar dat is ook door uh, uh, onze lijsttrekker uh, Siebrand Buma aangegeven. Uh, en uh, nou, dat helpt ook mensen om, uh, om op het CDA te stemmen. Dames, mag ik jullie even storen? Ja hoor. Oké, okay. eet smakelijk. Eet smakelijk. Uh, mag ik jullie een folder aanbieden? Want uh, 12 september zijn verkiezingen in Nederland. Dat weet je? Uh -huh. Ja. Mag ik jullie een folder aanbieden? Weten jullie al wie je gaat stemmen? Um... Ik ben sowieso een beetje door de crisis uh, gedemotiveerd om te stemmen. Dan is het juist toch de bedoeling dat je uh, naar de stemmers ja. moet gaan? Dat je als je die ik ontevredenheid hebt. Ik hoor meer in dat het verandert gaat, dat het gaat veranderen. Ik vertrouw het gewoon niet meer. Het probleem is zo groot en geen één partij, is wat ik ook in de. Laatst was er een onderzoek, geloof ik. Um, wie de crisis echt zou kunnen oplossen, welk partijprogramma. Daaruit kwam ook naar voren dat het toch geen enkele partij zal lukken om het te veranderen. En dan denk ik toch ook van ja, het probleem is gewoon te groot voor één kabinet in vier jaar om daar wat aan te gaan doen. Nou, dat is inderdaad zo wat je aankaart. Maar het gaat om de toekomst van Nederland. Wanneer ik zie dingen zoals langstudeerboete... en ik door de crisis mijn baan ben kwijtgeraakt... zodat ik zo, uh, daardoor ook mijn studie niet heb kunnen afronden... Mijn, mijn bachelor niet heb kunnen halen... dan denk ik, wij zijn toch de toekomst. En ik geloof dat het dat vergeten wordt. Door Nederland en Europa. En bent u zelf van een Turkse opkomst? Ja. ja. Stemt u dan ook op een Turkse kandidaat? Uh, niet per se. Nee, in principe moet het niet uitmaken voor wie je stemt in een partij, want alle neuzen moeten op dezelfde richting staan. Dus of ik nou voor een Turkse persoon kies of voor een Nederlandse persoon, die twee personen staan toch achter hetzelfde doel. En man-vrouw, maakt dat uit? Dat ligt misschien wat gevoeliger. <laughs> ja, ik ben wel uh, pro-vrouw. Uh, pro dat wel. <laughs> ik geef vrouwen wel graag een kans. Maar dan moeten ze natuurlijk wel wat te bieden hebben. Het moet niet zo zijn dat ze gratis een stemmetje krijgen of zo. Nee, nou, dat is zo'n uh, pech voor kandidaat-kamerlid Jazir. Hij is namelijk geen vrouw. Supersnelle rolstoelen en de modernste protheses. De Paralympische Spelen brengen veel technologische vernieuwingen met zich mee. En de atleten krijgen echt het neusje van de zalm. Maar deze technische ontwikkelingen zullen ook het dagelijks leven van de andere gehandicapten een stuk verbeteren. Op een parkeerplaats midden in Londen staat de mobiele werkplaats van Frank Jo. Hij is de materiaalman van het Nederlandse atletiekteam. Met zijn prothese zorgt hij ervoor dat de atleten op hun best kunnen presteren. En dit is een luxe die een aantal decennia geleden nog niet denkbaar was. Uh, daarvoor was het wel iets. Dan had je uh, pech, werkelijk pech, dat als je geamputeerd was. dat je hele actieve leven uh, uh, ophield bij de mogelijkheden. wat je toen als, als prothese had. Maar daar kwam 20 jaar geleden verandering in. Een aantal jongens. Uh, die ook niet bij hen wilden neerleggen. dat er in de markt geen producten waren waarmee ze echt konden sporten. Dus er zijn een aantal engineers toen, volgens mij bij Boeing, dat ze toen werkten. Uh, 20, 25 jaar terug, paar Amerikanen. die hebben wat met koolstof lopen, lopen stoeien. En zo zijn er van die sportvoeten ontstaan. Niet alleen sporters hebben profijt van deze sportvoeten of blades. De techniek heeft ook veel verbeterd voor de normale prothesedragers. Als mensen zeg maar zeggen van, joh, Frank, ik ben geen topsporter. Maar ik wil wel, zeg maar dat ik op kantoor gezeten op mijn werk heb een potje, potje tennis. Wat zal ik dan doen? Nou, er zijn ondertussen naast deze blades ook wat andere voeten ontwikkeld. Um, die dat een beetje bij elkaar hebben. Ik noem het een beetje een gym. Uh, een bleed, zoals je die op de Paralympische Spelen ziet, ja, daar kan, je, kan geen mensen lopen. Maar je hebt daaronder, dus wel met de, met de informatie die de bleeds gegeven hebben, zijn er wel voeten ontwikkeld die um, het dagelijks leven beter maken. En actief, dat je op, op een hoger actieve niveau dagelijks je ding kan doen. Uitzing weer. En zij vindt de rooi. Die twijfelt om te schieten. dan geeft de dan toch maar weer terug aan Huizing. En zij heeft wel het schot in huis. En de voorsprong voor de Nederlandse dames. Tina. Ook de Nederlandse basketballers zitten op een stukje innovatie. Hun nieuwe rolstoel is sneller, lichter en wendbaarder. Dat komt door de wielen, volgens Marieke van Nieuwehuizen. Zij is bewegingstechnologe en maakt het deel uit van het team dat de rolstoel ontwikkelde. Die band ligt gewoon helemaal in de velg. Als je naar de onderkant kijkt... Dan de band niet weggeduwd worden naar buiten toe. Dus het is zo minder roerstand En daardoor functioneerder dan de huidige wielen... die gewoon als normaal rolstoelwiel gebruikt worden. Maar deze wielen zullen ook na de Paralympische Spelen het verschil gaan maken. Nou, mensen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld een MS-patiënt... hebben alle energie nodig om hun dagelijkse taak te volbrengen. En als je dan minder energie te, hoeft te steken in het voortbewegen van jezelf... in die rolstoel, eh, met... Nee, deze nieuwe wielen of een nieuwe rolstoel, dan betekent dat gewoon heel veel meer energie voor andere activiteiten. Dus je kan gewoon je dagelijks leven je taken beter uitvoeren. Maar voordat we in onze supersnelle rolstoel naar de winkel kunnen reizen, eerst maar hopen dat onze meiden goud halen. Uitstekende prestatie van de Nederlandse dames. Ze vernederen de Britse dames met 62-35 En dan kunnen de Oranje supporters wel degelijk feest vieren. Nederland verstaat Groot-Brittannië voor een reportage van Lisette Pellikaan. Het NOS Radio 1-journaal Sport. FC Twente is nog steeds ongeslagen koploper in de eredivisie. De ploeg van Steve McLaren was met 1-0 te sterk voor VVV. Van die koppositie kan trainer McLaren wel even genieten... want deze week worden er interlands gespeeld. Ja, dat is waar. Ik about niet relax. uh, I relaxen. Ik hoop dat iedereen terugkomt is fit. Dat is het belangrijkste. But ja... Yeah. It's from the 18th of June. We've practically worked every day. It's nice to, uh, to get a few days now we can uh, have a break. McLaren krijgt het rustiger. Hij hoopt dat zijn spelers ongeschonden terugkeren van hun interland. Opvallend zijn de prestaties van Vitesse dat na vier speelronden tweede staat. De eigenaar Merab Jordania zei enkele jaren geleden... dat er in Arnhem een landstitel behaald moest worden. Er is dus de vraag of Vitesse dit jaar al mee kan doen om de strijd, om het kampioenschap. Theo Jansen hoort u daarover.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 De nummer drie van de eredivisie is momenteel PSV. Die ploeg profiteerde in het duel met AZ van de vroege rode kaart voor tegenstander Etienne Rijnen. In de eerste acht minuten kreeg hij namelijk twee keer geel. Voor zover hij toen nog niet verpest had bij trainer Gertjan Verbeek, deed hij dat na afloop. De, de wijze waarop Etienne net de groep toesprak, dat vind ik ook helemaal niks. He, dus de wijze waar het ontstaat. He, dus hij biedt dan netjes zijn excuses aan. Maar wat kopen de jongens daarvoor? Want hij, ik vaar hem aan hem, maar, ik zeg, maar hoe komt het dan? Ja, ik ben niet scherp. Ja, als je dus voor zo'n wedstrijd zelf niet op scherp uh, staat... dan ben je niet waard om voor AZ te voetballen. Ja, dus dat heb ik hem ook even uh, duidelijk gemaakt. En na die rode kaart voor Rijn en Won PSV met 5-1 van AZ. Ajax speelde punt in Heerenveen. In een spektakelstuk werd het uiteindelijk 2-2. En dat is een behoorlijke tegenvaller voor trainer Frank de Boer. Ja, misschien uh, moet je tevreden zijn met een punt... maar uiteindelijk ben ik uh, nooit tevreden met een punt. Ajax staat nu vierde in de eredivisie op vier punten van koploper FC Twente. De Franse autocoureur Romain Grosjean mag volgend weekend niet starten. Hij is gestraft voor het veroorzaken van een zware crash bij de Grand Prix van België. Daarbij werden er twee kandidaten voor de wereldtitel uit de wedstrijd gereden. Fernando Alonso en Lewis Hamilton. Gebeurt niet vaak dat coureurs geschorst worden, verslaggever Ronald van Dam. Nee. Het is een, een zware straf en ik denk dat ze ook wel een beetje een voorbeeld willen stellen. Want deze jongen, ik heb het nog even nagekeken, is wel nu voor de zevende keer dit seizoen. in, in de beginfase van de race bij een incident betrokken, Romain Grosjean. Dus ik denk dat het, uh, zeg maar, uh, de wedstrijdwijging of uh, de FIA nu ook wel een beetje. Uh, altijd door begon te worden. En uh, ja, misschien willen ze door middel van deze schorsing voor Grosjean. een waarschuwing geven aan andere coureurs van jongens. Uh, pas een beetje op, want uh, ja, voor hetzelfde geld loopt het gewoon echt uh, slecht af. Ja, naast de schorsing heeft Grosjean ook nog een boete van 50.000 euro gekregen. Nederlandse volleybalmannen keren volgend jaar terug in de World League. Ze plaatsten zich door Portugal te verslaan in de kwalificaties. Bondscoach Edwin Benne vindt dat Oranje toe is aan het spelen op het hoogste niveau. Ik wil niet zeggen dat wij andere teams ontgroeid zijn, zo is het zeker niet. Maar deze nieuwe uitdaging in de World League gaat ons helpen om sneller verder te ontwikkelen. Ik moet erbij zeggen dat het ook natuurlijk over de komende weken hebben we de EK kwalificatie. Ook daar zullen we zeker dit niveau moeten laten zien, dus er zijn nog uitdagingen genoeg. De volleybalbond trok zich twee jaar geleden terug uit het prestigieuze toernooi, maar na de winst in de European League kregen de mannen van Benne de kans weer deelname af te dwingen. De volleybalbond moet zorgen dat het ook financieel kan, technisch directeur Bert goedkoop alle zeilen bijzetten om dat in ieder geval rond te krijgen. Maar ik zeg dat het gaat wel op twee manieren. De gesprekken met de bond, met de internationale bond, zijn er ook... om die kosten wat omlaag te, te halen. Want de afgelopen jaar was de World League ook... een systeem waarbij de rijke landen steeds lijk, rijker werden... en de kleine landen steeds armer. En dat zal doorbroken moeten worden. En die gesprekken zijn ook gaande. Ondertussen moeten de Oranje mannen zich later deze week nog... zien te plaatsen voor het EK. Radio 1, het NOS-journaal.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 en dat er wel een minder grondstoffen en chemische middelen moeten worden gebruikt. Alleen met intensieve veehouderij kan dat, zegt hij. In Noord-Ierland zijn 26 agenten gewond geraakt toen ze ingrepen bij een optocht. Protestantse militanten in Belfast wilden een katholieke mars voorkomen. Politie probeerde de twee groepen uit elkaar te houden... en werd daarop met stenen en flessen bekogeld. Vorige week raakten bij eenzelfde soort incident ook al zeven politiemensen gewond. En in Zuid-Korea is Dominee Moon overleden. Hij was de leider van een soort secte die soms de Moonies werden genoemd. Hij werd bekend met massale huwelijksluitingen... van mensen die elkaar vaak helemaal niet kenden. Soon Jong Moon is 92 geworden. Tot zover zo de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Online. Een uitlopen van een hoge drukgebied nabij de Azoren laat ons deze week genieten van rustig nazomerweer. Het blijft de hele week nagenoeg droog en van tijd tot tijd breekt de zon goed door.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 De temperatuur loopt uiteen van 22 graden aan zee tot maximaal 25 in het zuidoosten. ANBB ah, verkeersinformatie: twee files, de A7 Hoornzaandam. Bij Purmerend staat 2 kilometer. En naar hoek van Holland op de A20 vanuit Gouda staat 2 kilometer per Rotterdam Centrum. Op het spoor vertraging voor treinreizigers tussen Bokstol en Eindhoven. Er rijden daar geen treinen vanwege uitgelopen werkzaamheden? De vertraging is ruim een uur.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 Groen Dichterbij wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Kijk op groendichterbij.nl. De BMW Upgrade Editions zijn ook leverbaar met extra aantrekkelijke lease tarieven. Bekijk alle Upgrade Editions op bmw.nl. Of kom nu langs bij uw BMW-dealer. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Er was in Birma afgelopen weekend grote vreugde... toen verschillende politieke dissidenten mochten terugkeren naar hun moederland. Sommigen hadden hun familieleden, vrienden en politieke bondgenoten... al meer dan twintig jaar niet gezien. Nu de regering de zwarte lijst met critici van het regime grotendeels heeft opgeheven... kunnen de oud-dissidenten weer vrij rondlopen, ook in de hoofdstad Rangoon. Uh, Correspondent Michel Maas. Michel, om welke mensen gaat het? O oh jee, de hond slaat aan. Nou, dit is uh, Mark-Robbie Vissen. Die moeten we niet hebben. Ja, moet je zeggen. Ja, Michel Maas, daar ben je wel. Ja. Ja, anders daar gaan we, we gaan het niet ja. over je hond hebben. Maar over de versoepeling van het regime in, uh, in Birma. Welke mensen, wat zijn de belangrijkste mensen die nu mogen terugkeren? Ja, de meest opvallende, dat zijn toch de prominente critici van het bewind. En dan heb je het over onder andere de twee zonen van Aung San Suu Kyi... die in Engeland wonen, die mogen nu het land weer in. Maar ook de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... Madeleine Albright. De Filipijnse president Corazon Aquino, die inmiddels is overleden. Dus die heeft daar niet zoveel meer aan. En de zanger Bono van de popgroep U2. Die stond ook op die zwarte lijst. Dus die mag ook weer naar Birma. Maar ja, voor de Burmezen zelf is het toch belangrijker dat er zo'n 2000 dissidenten die in ballingschap leefden, dat die terug kunnen komen. En uh, de eerste zijn al terug. En onder hen was uh, de leider van de grote studentenopstanden 1988, Moeten Zon. En uh, ja, die man die. Uh, dat is een soort held voor de Burmezen. En dat hij terugkomt, dat, uh, ja, dat, dat is toch een soort uh, nationaal feest geweest voor al die mensen daar. Ja, en, en die dissidenten, Michel, hebben al die tijd hun familie niet gezien. Ja, een heleboel. Uh, Sommigen hebben toch nog wel een bezoekje kunnen brengen aan Birma. Soms uh, incognito, uh, soms ondanks de zwarte lijst uh, kregen ze toch gewoon een visum. Die zwarte lijst die was niet zo absoluut voor iedereen. Maar de prominente dissidenten die konden absoluut uh, Birma niet in. En die, uh, ja, die, die zijn dus inderdaad voor het eerst sinds uh, al die tijd, sinds 1988, zijn ze weer thuis. Ja. Stonden trouwens ook nog een paar Nederlanders op, hè? Ja, er stonden een paar Nederlanders op. Eén van hen was uh, Sonja Barend, die ooit uh, Aung San Suu Kyi heeft geïnterviewd. Maar ook uh, de parlementariër Hanja Mai Weggen stond erop. En de journaliste Minka Nijhuis, die heel veel over Burma heeft geschreven. En uh, die, uh, die regelmatig daar naartoe reisde. En die mogen dus nu ook weer naar Burma. Waarom heeft uh, de regering dit besloten? Wat beoogst de regering met de terugkeer van de dissidenten? Ja, dit is een beslissing die, die past in een hele reeks van uh, beslissingen. Iedere keer schuift Birma weer verder op in de richting van een democratie. Uh, net vorige week is er nog uh, besloten om de censuur op de media op te heffen. En uh, met deze stap uh, zet de president weer een stapje uh, verder op weg naar die hervormingen. En het is allemaal een bewijs dat hij met die hervormingen door wil gaan. En ja, elk bewijs. Brengt voor Burma wat dan het belangrijkste is, ook de opheffing van economische sancties dichterbij. Want uh, dat is iets waar uh, nu heel snel naartoe wordt gewerkt. En dan de oppositieleider, Aung San Suu Kyi, zit ook in het parlement, maar blijft natuurlijk de regering kritisch volgen. Uh, hoe heeft zij gereageerd? Nou, ze heeft in het openbaar nog niet gereageerd, maar je kunt je voorstellen dat zij heel blij is dat haar zonen nu naar Burma mogen komen. En uh, ja, zij heeft altijd uh, geroepen dat, dat mensen niet. ...te optimistisch moeten zijn, dat ze voorzichtig moeten blijven met hun optimisme. Uh, maar ja, elke, bij elke nieuwe beslissing uh, wordt zij toch ook weer enthousiaster over wat er op dit moment gaande is in Birma. En ze zit nu ook niet alleen meer in het parlement, maar ze is ook voorzitter geworden van een commissie voor de naleving van de wet een commissie voor vrede en stabiliteit in dat parlement. Dus zij zit tussen de regering en de parlement in. En dat bewijst uh, dat ze toch uh, volle medewerking uh, geeft op dit moment aan dat hele proces. En dat, dat is niet alleen bij haar zo het geval... maar het feit dat die studentenleider is teruggekeerd naar Birma... dat is al een bewijs van uh, groeiend vertrouwen. Want drie jaar geleden nog was diezelfde man in Amerika... en gooide die met schoenen naar het convooi van president Thein Sein toen hij daar op bezoek was. En nu komt hij naar Burma om hier te praten met de regering over nationale verzoening. Dus ook bij deze man is er een, sprake, een duidelijk sprake van een groeiend vertrouwen. Correspondent Michel Maas over weer een versoepeling van, het regime van, versoepeling van de regels door het regime van Burma. Acht minuten over half zeven is het. Op het circuit van Zandvoort kwam dit weekend het verleden tot leven. Inclusief de decibellen die daarbij horen. Want voor het eerst werd er een historische Grand Prix gehouden. Tientallen Formule 1-wagens gingen de baan op. En dat moet een jaarlijkse traditie worden. Ja. Het was een jarenlange juridische strijd. Een strijd die draaide om geluidsdagen. Op het circuit van Zandvoort mocht vooral de afgelopen decennia heel veel niet. Maar nu is er een uitbreiding van het aantal zogenoemde geluidsdagen. De circuitdirecteur is dolblij, maar reageert wel als een wesp gestoken als je al die decibellen omschrijft als herrie. Ja, herrie noemen wij het niet. Noemen... Dit is een vies woord. Hè? Nee, wij noemen dat geluid. Geluid. De circuit directeur Erik Weijers. En er is inderdaad meer geluid op het circuit dan uh, normaal. Maar daar genieten ontzettend veel mensen van. Dus 12 jaar lang hebben wij procedures moeten voeren. om uitbreiding van het aantal geluidsdagen te krijgen. In 2011 is die vergunning verleend. En waren wij dus in staat om voor dit jaar dit prachtige evenement voor het eerst op de kalender te zetten. Historie komt tot leven. Want de laatste Grand Prix was 1985, die tijd komt niet meer terug. Dus dit, dit moet dan maar een traditie worden? Ja, inderdaad. Kijk, heel veel mensen. Uh, iedereen heeft wel iets met deze uh, Formule 1 en deze auto's vanuit zijn jeugd. Die heeft men zelf zien rijden op televisie of posters boven zijn bed uh, gehad. Dus iedereen is met dit soort auto's betrokken. Bij Grand Prix, bij Formule 1, denken we de afgelopen jaren vooral aan Jos Verstappen, Christian Albers, Robert Doornbos. En een iets grijzer verleden ook nog aan Jan Lammers. Maar duik je echt in de historie, dan kom je in de jaren 70 vanzelf bij Gijs van Lennep. Ja, dat is redelijk lang geleden. Ja. De eerste wedstrijd was in 1971. Met een 30 ts uh, 7. Ziet u nou uw eigen verleden langs brullen? Ja, je weet het natuurlijk nog precies. Het is allemaal uit je hoofd. Uh, en als je dat dan voorbij ziet rijden, dan uh, denk ik... Ja, daar heb ik toen ook in gezeten. Dat, is, dat weet je, ja, Maar dat nu zit er een mindere god achter het stuur. Want dat is de harde waarheid. Die historische bolides, ze zijn bijna allemaal in handen van mensen... met een beetje geld tussen aanhalingstekens Die ja. soms ook nog verstand hebben van restaureren. Maar ja. race is wat anders. Ja, dat is inderdaad precies zoals je het zegt. Mooi gerestaureerde auto's, hele enthousiaste monteurs die uh, constant eraan werken en, uh, en rijders inderdaad het gros. Niet zo erg goed, maar er zijn er een paar die ook nog best heel hard kunnen rijden. Waar luisteren we nou naar? Ik heb geen idee, maar het zou zomaar een Lotus kunnen zijn. Klinkt niet helemaal 100 nog. Eén cilinder doet nog niet helemaal mee. Hoort u dat? Ja, dat kan je horen. Ja. Ja, of hij helemaal mooi gelijk loopt of niet. Maar misschien moet hij nog iets meer toeren maken. Even warm draaien. Ja, maar het klinkt niet helemaal gezond naar mijn zin. Hoor. Ja, dat mag, hè? het is een oudje. Ja. ja. Vroeger reden er ook zo'n eentje rond met zo'n oranje neus. 60, 40, 50 jaar geleden. Hey, als u de ogen nou dicht doet, is het dan 1962? Ik ben hier geweest in 1961. Ik, ik heb die Ferrari zien winnen. Ja, het is schitterend. Zo mooi. Kijk, de gaat hij. Graaf Berke van Tript. En een van de gebroeders, eh, Ricardo en Ricardo Pedro Rodriguez. Een van die twee reden er ook mee. Nou, die gozer ging als een wilde tekeer met dat ding. Dat doen ze vandaag niet, hè? Nee, je bent ook helemaal gek als je dat de wild mee gaat doen, toch? Dit moet je in stand houden, dan moet je niet kapot rijden. Het is alleen zo jammer dat ze dat maar zo weinig kunnen doen hier in verband met geluid overlasten. Ja, die mensen die er verder wonen, die hebben er last van. Ik vind het muziek. Ja, daar denkt niet iedereen hetzelfde over. De eerste editie van historiek Grand Prix in Zandvoort trok ruim 31.000 bezoekers. En onze verslaggever Louis Dekker was een van hen. Bijna kwart voor zeven u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Kanonnen en soldaten te paard. Rusland herdenkt dit jaar voor de 200ste keer de overwinning op Napoleon in de oorlog van 1812. Hoogtepunt van de festiviteit is de herdenking van de beroemde slag bij Borodino, ten westen van Moskou. Tienduizenden mensen, onder wie onze correspondent Geert Groot-Koerkamp, zagen gisteren hoe Russen, Fransen en andere nationaliteiten de belangrijkste delen van de slag naspeelden. De Marseillaise weer klinkt over de velden bij het dorpje Bardino. In Rusland hoor je dat niet zo vaak, maar hier bij Bardino hoort het bij een jaarlijks terugkerende plechtigheid het leggen van kransen bij het monument voor de Franse troepen... die zijn gesneuveld in de oorlog van 1812. Vandaag wordt gebeurtenis van weer de gebeurtenis vanwege de 200-jarige herdenking... van de slag bij Bardino opgeluisterd door de aanwezigheid... van de Franse oud-president Giscard d'Estaing. Het is de prelude op de centrale gebeurtenis van deze dag... waarvoor tienduizenden mensen uit Rusland en daarbuiten zijn toegestroomd naar Bardino. Het naspelen van de belangrijkste episode uit de beroemde veldslag...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 Het grote publiek heeft vooral oog voor de kleurrijke uniformen, de paarden, de bewegingen over en weer op het slagveld, aanvallen en tegenaanvallen. Maar wie nou precies bij welk leger hoort, dat vinden de meeste mensen nog niet zo'n gemakkelijke opgave. Ja, is het heel Zoals Victoria, rond de 30. Ze is uit Moskou naar Bardino gekomen met haar vriendin Yekaterina. Ze komen hier elk jaar, maar in vergelijking met de vorige keren, zeggen ze, was het dit jaar wel een bijzonder indrukwekkend programma. We zijn eraan gewend dat de Fransen links staan en de Russen rechts, zegt ze. Maar ze zijn moeilijk te onderscheiden, ook al vanwege alle rook natuurlijk. Nou, op het zijn <totstuken> de dat is de Franse generaal, roept de man. Hak die Franse in de pan, red Rusland. Het hele gebeuren heeft hier soms wel wat weg van een voetbalwedstrijd. De stemming is vrolijk en dat zie je zelfs op het slagveld. Ook de mannen die zogenaamd getroffen in het zand bijten, doen dat zichtbaar met een glimlach. Ze hebben duidelijk plezier in hun spel. Hier twee jaar, drie, maar... Ook André is onder de indruk. Een jongeman uit Vladimir. Hij is hier voor het weekend gekomen met zijn vrouw Anna en hun zoontje Yegor. Zelfs dat er zoveel mensen zijn en dat het regent, maakt helemaal niet uit, zegt hij. Ik ben al twee of drie jaar niet meer geweest. Maar het wordt steeds beter, ook al met al dat vuurwerk erbij. En er zijn steeds meer deelnemers aan de strijd. André komt hier gewoon omdat hij het mooi vindt, maar ook omdat de kinderen er iets van kunnen leren. Het is, zijn, het is voor, hen het, het voor hen is het een historische gebeurtenis, zegt hij. Nu kunnen ze het echt zien. Ze leren geen geschiedenis meer vanaf papier, dat is niet interessant. Dat vond ik als kind ook al. En daarom moeten ze zoiets als dit minstens één keer in hun leven hebben gezien. Dat is het echt waard. Ja, de overwinning is ditmaal nog voor Napoleon, die aan het slot wordt bejubeld en zijn troepen prijst. Maar vanuit een hoek van het veld klinken nog altijd kanonschoten. Een verwijzing naar de strijd die komen gaat. Want de Russen hebben al wel de slag verloren, ze zijn nog niet verslagen, Integendeel. Napoleons smadelijke aftocht uit Rusland is niet meer ver weg. De slag bij Bardino is voor hem het begin van het einde. En dat vieren de Russen vandaag. Krakstoren C begint weer met een nieuw seizoen. De vraag is, wordt het een soort baantje... waarin bekende Nederlanders een rolletje spelen? Gaan we zo vragen aan een van de makers. Eerst naar de verkeersinformatie. Kees Kwaks, goedemorgen. Goedemorgen, Lara We zien hier uh, vanuit onze studio in Den Haag... dat het langzaam licht aan het worden is. Beetje bewolkt nog. En de vakanties zijn voorbij. Klopt. Wat, wat doet dat met de weg? Nou, nog niet al te veel, uh, gelukkig. Uh, de vakanties in de Regen noord zijn voorbij. Daarmee is heel Nederland weer aan de slag. Of naar school. Um, een Kilometer of twintig aan file hebben we nu staan... Twee dingen die vallen op. De A15 de Gorkum richting Rotterdam. 3 kilometer bij Hardingsveld-Griesendam. Het heeft te maken met een ongeluk bij het knooppunt Vaanplein. En op de A58 Tilburg richting Breda daar staat een vrachtauto stil bij het knooppunt Galder. Er staat drie kilometer verder vanaf het knooppunt sint Annabos en de rechte rijstrook is dicht. Maar uiteindelijk zullen we in deze ochtendspits uitkomen, denk ik, op een totaal van zo'n nou, 125 kilometer. Okay, tot Dit later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. naar Amsterdam naar Mark-Robin Visser. Die is het later vanochtend bij de opening van het Academisch Jaar. Uh, Mark-Robin, uh, met bezuinigingen voor de boeg, want die gaan er toch aankomen. En muitende hoogleraren, daar bij jou in Amsterdam. Wordt dat wel een beetje feest nog vandaag? Nou, uh, die hoogleraren waar je het net over had, die vinden in ieder geval dat het geen reden is voor een feestje. En ja, ik noemde ze vanmorgen op de radio al: muitende hoogleraren. Ik weet niet of professor Overbeek daar nou meteen zo blij mee was. Wat dacht u toen u dat hoorde? Uh, dat deed. Ja, ik moest er even bij lachen. Uh, oh, no. Want zo voel ik mezelf niet. Uh, zo zien wij onszelf niet als muitende hoogleraren. U bent hoogleraar internationale betrekkingen aan de Vrije Universiteit... en een van de hoogleraren die ervoor gekozen hebben... om vandaag een alternatieve opening van het academisch jaar te organiseren. Wat is er aan de hand? Er uh, is op de VU uh, onrust ontstaan over de plannen van het college van bestuur... om in de komende jaren 33 miljoen euro te bezuinigen. En dat vertaalt zich in een derde van de ondersteunende staf 450 arbeidsplaatsen. De ondersteunende staf, wat moet ik me daarbij voorstellen? Alle, alle niet-wetenschappelijke functies van secretariaten, laboratorium, assistenten... huishoudelijke dienst, bibliotheekstaf, noem het maar op. Ja. En dat betekent dat u in de toekomst zelf uw koffie moet uh, zetten... Nou, er staan uh, automaten oh. in de gang en daar moeten we zelf naartoe lopen... Ja. om een kopje koffie uit te halen, ja. Ja. Uh, 33 miljoen bezuinigen, uh, de, de, de, de VU heeft financiële problemen... maar het bedrag 33 miljoen vind ik voor een universiteit niet echt ontzettend hoog. Um, nou, het is, een, het is een hoop geld, maar ja. wat vooral belangrijk is... is dat, dat een derde van de ondersteunende functies wegsnijden uit het apparaat. Dat, dat geeft wel aan hoe ingrijpend de operatie gaat worden... En op een gegeven moment bent, hebt u besloten tot muiterij. Hoe is dat gegaan? Ja, we zijn al uh, een half jaar aan het muiten. Ja. <laughs> um, Even hoe uitzicht dat? Uh, nee, er is een, er is een uh, groep ontstaan van verontruste vuurmedewerkers... die uh, op zoek zijn naar alternatieven voor die bezuinigingen... en, en manieren om dat uh, minder ingrijpend te laten ja. zijn. Ja. Um, en die steunen ook de ondernemingsraad in dat uh, proces. De AfKBO, de vakbond, is er ook bij betrokken. Ja. Er is inmiddels een handtekeningenlijst met meer dan duizend handtekeningen erop. Dus het leeft wel bij de VU. Het leeft enorm onder de VU-medewerkers, ja. ja. Nou, is er dus straks ook: hè, de VU gaat ook officieel het academisch jaar openen. Daar gaat u niet naartoe. U gaat uw eigen opening doen. Wat gaat daar gebeuren? Uh, het wordt uh, een uh, interessante bijeenkomst met zes uh, sprekers. Een uh, aantal mensen uit de politiek. Want ja, we zitten kort voor de verkiezingen. Dus die willen hun gezicht wel laten zien. En u gaat zelf ook spreken? Ik ga zelf ook spreken. Dan wil ik graag straks, na zevenen van u horen, wat u daar gaat zeggen. Ik heb al een beetje een idee. Maar misschien kunnen we eventjes nog even snel door uw speech nu heen gaan met de rode pen. Dat doen we. Maak <lacht> maken we er een mooie speech van. <lacht> Tot zo. Mark Rooijf is erbij. Kritische, laat het maar kritisch noemen, kritische hoogleraren. Bij de opening van het Academisch Jaar. Weet ik niet. De wasmachine op centrifuge zetten. Oh, wat erg? Wat is erg. Wat erg? Wat is erg. We hebben geen geld meer om eten te kopen. We hebben geen geld meer om eten te kopen. Ik zeg... We hebben geen geld meer om eten te kopen. Pardon? Of je geld hebt pannenkoen. <tijd> Liefhebber van kantoorhumor en uh, pijnlijke grappen kunnen hun lol weer op. Toren C begint aan het vierde seizoen. En wij hebben contact met uh, een van de bedenkers en actrices, Margot Ros. Mevrouw Ros, hey. goedemorgen. Hele goedemorgen. Zeg, ik begreep dat zelfs Humberto Tan meedoet in het nieuwe seizoen. Worden jullie zo populair? Eh... Uh... Dat weet ik eigenlijk niet. Wij, wij hebben een aantal fans dit jaar geschreven, uh, specifiek voor, uh, voor, op de persoon geschreven. En toen maar heel stout de schoenen aangetrokken en gebeld of ze mee wilde doen. En dat wilden ze. Dus uh, dat hoop ik dan maar dat het voortkomt uit het feit dat ze het zelf zo uh, ontzettend leuk vinden, het programma. Mm -hmm. Dus uh, vandaar dat, dat, dat we ontzettend blij zijn dat, uh, dat ze het gedaan hebben. En ze hebben het ook nog heel goed gedaan. Dus ja, want er zijn, ook nog. zijn meerdere, hè? Die het, het, het lijkt een soort baantje te worden. Dat bekende ja. Nederlanders graag bij jullie op willen treden. <laughs> Met dat verschil, dat zal me nog leven. Ja, dat is waar. <laughs> uh, nee, het is niet zo dat we een blik bekende Nederlanders opengetrokken hebben. Mike en ik schrijven een scène en soms komt daar iemand in voor die bekend is in Nederland. En dan ga je daarna bellen en hopen dat hij of zij het wil doen. En in dit geval is dat gelukt. Maar het zijn, het zijn er maar drie op acht afleveringen. Dus het valt mee. Het valt mee. Heeft u voor volgend seizoen nog een plaatje voor ons? <laughs> nou, die muiterijen in het vuur, dat uh, sprak mij ja. wel aan, moet ik zeggen. Dus misschien dat ik, dat ik daarop terug ga komen. Ja, dat is Mark Robin Visser. Nou ja, goed, ja daar ja. hebben we het niet meer over. Daar gaan we er snel overheen. Uh, zeg, voor, de, voor degene die het programma nog niet, nog niet echt kent... Um, hoe is Tore C te omschrijven? Is het uh, nou satire? Uh, absurdisme? Ik zou het zelf... Uh, uh, of Nou ja, we zouden het zelf uh, het liefst omschrijven als een licht absurdistische komedie. En dat betekent dat er af en toe iets voorbij komt waarvan je denkt, wat is dit nu weer, wat hebben ze nu weer bedacht? En voor de rest gaat het er gewoon eigenlijk om dat je moet lachen, want dat is eigenlijk het belangrijkste bestanddeel van een comedy, toch? En ja. uh, met dat verschil dat wij ook nog heel erg houden van slapstick, Mike en ik. dus uh, Dat zijn eigenlijk de componenten waar het bij ons over gaat. En dan speelt het zich allemaal in één gebouw af, de toren, Torenzee. En waarin uh, een aantal mensen uh, je ja, eigenlijk uh, elke aflevering terug ziet komen, die van alles meemaken. En meestal zijn dat hele pijnlijke situaties waar wij zelf uh, uh, het meeste last van hebben, zeg maar. Ja, ja want jullie spelen de, de hoofdrollen in vrijwel alle scènes. En, en ja. uh, we hoorden net al uh, de twee typetjes aan sociale typetjes in de lift. Komen die ja. weer terug? Ja, Zeker. Ramona en Sylvie zijn bij ons, uh, liggen diep in ons hart uh, ingegaan. Dus die zijn Fijn. dit seizoen elke aflevering weer met een grote mond aanwezig. Heel prettig. En de beveiliging uh, met de snorren? De portiers ook zeker. Daar kunnen we ook zonder. Sterker, nog. Die krijgen dit jaar echt uh, enorm veel aandacht. <lacht> oh jee. <yeah. lacht> die maken we heel veel mee. Nou, dan, is, dus, dan is het wachten op de speelfilm, hè? Ja, dat is het. Dat, daar zijn heel veel mensen fan van, dus ik geloof dat we daar heel veel mensen plezier mee doen, dat die er ook weer zijn. gewoon Ros, hartelijk dank. We gaan Dankjewel. kijken. Dankjewel, En heel veel plezier vanavond. Uh, ja, op 10 uur Nederland 3 uh, kijken pannenkoek. Gaan we, <lacht> gaan we <t> <lacht> doen, mevrouw Ros. Hartelijk dank hoor. Dankjewel, Fijne Goedem. dag. Morgen, Radio 1 Journal, de ochtendkrant. Goed, um, als winkelpersoneel gewond raakt tijdens een overval... is de winkelier aansprakelijk als zijn zaak niet goed genoeg is beveiligd. Dat zeggen deskundigen en letselschadeadvocaten in het AD. Ze maken dat op uit het feit dat een vrouw smartengeld krijgt... nadat ze twee jaar geleden in de winkel waar ze werkte... tijdens een overval in haar hoofd werd gestoken. In de winkel waren op dat moment geen beveiligingscamera's. De vrouw werkte alleen en ze had geen overvaltraining gehad. Ze had al een paar keer gevraagd om beveiliging... maar haar werkgever vond dat niet zo belangrijk. De vrouw krijgt mogelijk tienduizenden euro's smartengeld. En dat betekent volgens het AD dat er waarschijnlijk meer schadeclaims zullen volgen. Drugsmafia bedreigt wolfse. Dat is een grote kop op de voorpagina van de Telegraaf. Ook een foto van de Utrechtse burgemeester op de voorpagina. Hij wordt sinds woensdag bedreigd. En hoewel de politie niets loslaat... weet de krant in welke hoek er moet worden gezocht. Begonnen rond het onderzoek zouden melden... dat het gefrustreerde koffieshop-eigenaren zijn... die de burgemeester bedreigen. Bovendien heeft de Telegraaf onderzocht... Er zijn een dag voordat de bedreigingen begonnen... een koffieshop en twee eigenaren failliet gegaan. Die wiethandel werd eerder dit jaar op last van de burgemeester gesloten. Alle koffieshops in de binnenstad van Utrecht worden met sluiting bedreigd. Grote woningcorporaties hebben geld genoeg, meldt de Volkskrant. Van de 22 grote corporaties kunnen er 19 volgens de krant flink investeren in sociale huurwoningen. Bovendien kunnen ze geld lenen waarmee ze huizen en projecten van het noodlijdende Vestia over zouden kunnen nemen. En dat is opvallend, schrijft de Volkskrant, omdat de sector geen gelegenheid voorbij laat gaan om te benadrukken dat het geld op is. De gemeenten hebben zelfs moeite om corporaties te vinden die bouwprojecten willen overnemen en nu stillen, die nu stilliggen. En om het noodlijdende Vestia financieel te helpen staan ze ook al niet in de rij. Het gaat slecht met de scheepvaart. Reders kunnen niet meer aan hun verplichtingen voldoen. En daardoor verdampen er volgens het Financiële Dagblad miljoenen in de sector. Particuliere beleggers hebben namelijk in 1 tot 1,5 miljard euro... belegd in zogeheten scheeps-CV's. En daar hebben ze dit jaar alleen al tientallen miljoenen op verloren... schrijft het Financiële Dagblad. Banken hebben zelfs tussen de 2 en 3 miljard in de sector uitstaan. Dat stond nog even naar de Volkskrant. Er moeten tienduizenden nieuwe inzamelpunten komen voor elektronisch afval. Bovendien moeten veel meer materieel... ...materiaal gaan herbruiken. Volkskrant schrijft over een advies van de stichting... ...verwijdering metaal-elektroproducten waar dat in staat. En dat advies verschijnt vandaag en volgt op een nieuwe Europese richtlijn... ...die voorschrijft dat in 2012... tenminste 85% van het elektronisch afval gescheiden moet worden ingezameld. Het gaat vooral over afgedankte telefoons, televisies, lampen en witgoed. Voorzitter van de stichting noemt het in de Volkskrant doodzonde... ...dat we steeds duurdere en schaarsere grondstoffen halen uit het buitenland... ...terwijl we het hier weggooien.